En dit is het nieuws van NOS op 3. Het vuurwerkverbod zou een blijvertje moeten zijn. Dat vindt de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Het is de drukste nacht eigenlijk in het hele jaar voor de inzet van hulpdiensten En wat er dan toch nog allemaal gebeurt, een vreselijke incident, ik vind het absurd. Maar vuurwerk eruit halen draagt in ieder geval bij dat de situatie ja, iets wat minder absurd wordt. Dat we minder overlast hebben, minder slachtoffers en dus ook minder belasting van de, van de zorg. Het lijkt erop dat de afgelopen jaarwisseling inderdaad minder incidenten waren dan andere jaren... En website die bijhoudt hoe vaak de 112-meldkamers worden gebeld... zegt dat dat bijna een derde minder was. En ook in Rotterdam en Houten worden vanaf volgende week vrijdag al coronaprikken gezet. Eigenlijk zou het Brabantse Veghel op 8 januari de primeur hebben. Maar nu is toch besloten om die dag dan ook meteen in Rotterdam en Houten aan de slag te gaan. Zoals zijn met de vaccins van Pfizer. Bibberen in de zee voor de nieuwjaarsduik zat er dit jaar niet in. Duizenden diehards gingen daarom voor een thuisduik. Zij keeperden om 12 uur een soeplik met zeewater over zich heen. Komt-ie? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8! En rond deze tijd begint trouwens een andere nieuwjaarstraditie. Je kunt op de bank neerploffen om op televisie het skispringen in garmisch Partenkirchen te zien. En ondanks het vuurwerkverbod en oproepen om zoveel mogelijk binnen te blijven... was het vannacht op meerdere plekken toch weer onrustig. Agenten werden bekogeld en dingen in de fik gestoken. Ook in Amsterdam-Oost maakten groepen jongeren er een bende van... Deze bewoner heeft een boodschap voor ze. Ik zou zeggen, jongens, doe dit gewoon niet meer. Blijf gewoon lekker thuis. Ga naar school, doe je ding. Het is allemaal niet nodig geweest. Want ja, waarvoor zou je nu een celletje in moeten gaan of lekker, je moeder weer helemaal verdrietig maken. is helemaal niet nodig. Blijf gewoon lekker op school op school je best doen en ga gewoon aan het werk. Ze waren ook als buurtwacht op de been om de jongeren aan te spreken, maar dat heeft dus weinig uitgehaald. Het weer nog, af en toe zon vandaag. Vooral in het Noordwesten is er een buitje. Het wordt 3 tot 6 graden. In het weekend op de meeste plaatsen droog. Er is ook wat zon. En het wordt een graad of 4.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 Welkom terug. En dit was het, uh, het, het slavenkoor van, uh, van Verdi, van uh, Nabucco. Speciaal voor mijn vader. Oh, Oké, okay. ja. Wat, uh, hij uh, komt niet in de 2000. <laughs> Denk je niet, nee. Ik ben bang dat hij het niet gaat redden. Ja, ik ben er ook bang voor. Ja, ja. ja. Ik heb wel uh, wat andere input gekregen van uh, wat vrienden van mij. Die vinden ook. Uh, dat er bepaalde nummers toch ontbreken aan uh, de top 2000. En een van die nummers is Jeremy Lewis met Great Balls of Fire. Oh, so, yeah. Daar gaat hij. You shake my nerves and you rattle my brain. Too to bad you about love, that's a man and sane. You, you broke my will, the blood of freedom. And there's grace, there's great balls of fire. Balls of fire. I let you love while I thought it was You came along.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 It's just great, great. Balls, balls of fire You're fine. So kind. Hey, so, kind. You to tell this, this world that you mine, mine, mine, mine. Ain't you talking to hell that I quit on my thumb? Real nice. That's a funny. show here, huh? Come on, baby. Round crazy. Goodness Mr. This is great balls of fire. One, two, three. She brought me to the west, but she's the gal that I love best. What you doin' to me? Ja, dat was uh, Little Richard met Tutti Futti uit 1957. En die mensen kon ook zo goed dansen Ja, dat. klopt ja, ja. Die swing ja. ja. Maar hij vindt echt dat dit nummer erin moet. Want ja, dat is zo al het begin van rock'n'roll. En het uh, ja. begin eigenlijk... Uh, als dit er niet was geweest, was er geen top 2000 geweest. Nee. Dus uh, vandaar. Het niet. Nee. Yeah? Ja. Goed. Hij had ook een ander nummertje van John Armitvelding. Uh, The Weeknd is in Me. Die ken ik ook niet. Dus ik ben benieuwd. MUZIEK <klaar> She, she gives us all to keep her minds clean Ja, dit was super, sister. met She Was Naked. Die stond er ook niet in. Nee, nee. Dus, we hadden het net over het vuurwerk hier in Zandvoort. Toch vond ik het best meevallen. Ja, dat ben ik een beetje eens inderdaad. Ja. Zeker overdag hebben we heel weinig gehoord. En s'avonds, ja. ja, wat ja. vuurpijlen en zo, maar ja. uh, geen overlast. Vuurwerk, nee, niet verder van. Dus ik vond dat we het erg netjes gedaan hebben. Ik heb ook niks gelezen op uh, internet dat er in Zandvoort een zootje was of zo. Nee. nee. Dus brave nee. mensen. We zijn heel netjes. Net dorp. Net dorp zeker. Ja. Is. Dus. Oké. Okay. Standing in the darkness of happening. Trying to get to Holland.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 Met de mensen waar ik van hield, dan zou dat dit gevoel zijn. Ligt toch kapotte lach in je kist? En iedereen in paniek, van straks komt OEO. Maar doe je het dan mee? Het is man. Nou, volgens mij is het zo gewild. Jij was En ik lach in mijn kist. En ik keihard op die zes plankjes. Heb je voor Misschien kan mijn kist dan zo in een polonaise worden binnengebracht. Zo.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 Eerste keer op het fietsje. Uh. Makes... Eerste keer op schaatsjes. Uh. Eerste VH'tje. Uh. Wat waren ze klein? Nou. Iedereen huilen prima. En dan ben je toe aan je exen.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 Kijk wat die? Ja. Liefde voor altijd. Oh, het Ah, te gek. Oh. Je zou ook eventueel bij dit nummer... foto's van Willeke op de grote scherm kunnen doen. Want als ik dood ben, is zij het zeker. <lacht> en als je toch al het rouwen bent... Oh, Willeke. Oh, dat vond ik ook zo erg. Oh, dat vond ik eigenlijk erger. Oh.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 en dan komt het Metropoolorkest, komt de zaal zaalpillerij. En dan komt mijn kist nog even omhoog.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 Door Dreetje Haas. Want die is er handig mee. En dan wordt dit nummer. Speelplaat van de Week. LP van de week is uh, LP van, of samen LP dit keer, van de Bonzo Dok Duda Band. En eigenlijk uh, deze, om, in 1970 zijn ze uh, gestopt eigenlijk met optreden. Ze zijn in 1962 opgericht door uh, Rodney Slater en Vivian Stenzel. Uh, en de naam komt eigenlijk van uh, Bonzo de Dok. Dat was een animatiefiguur uit de jaren 20. En Dada op het Dadaïsme. Ze komt natuurlijk omdat ze zijn beide op een uh, uh, creatieve school zijn opgeleid. Hè? British Arts School Student in 1960. Um, de bekendste nummers heb je net gehoord eigenlijk. Hè? Uh, I'm the Urban Spaceman, mooi nummer. Uh, nu een heel ander nummer. Um, 'The Trouser Press, ook uit 1968. One, two, three, kick. Come on everybody. Well do the trouser press, baby One, two, three Ja, de Bonson Duck wordt ook wel eens genoemd uh, de Monty Python van de popmuziek. Dat kun je wel horen, het is weer een hele uh, clowneske muziek en zo. Het is niet uh, heel serieus allemaal, dus wel uh, mooi. Ik zei net inderdaad, het eerste, een bekendste nummer is, is I'm the Urban Spaceman. En dat heeft ook een beetje mee te maken dat uh, Neil Innes toen bij de band kwam. Neil Innes die is later ook weer bij de Monty Python uh, Flying Circus terechtgekomen... En het nummer is geschreven door Paul McCartney. En de Beatles hebben zelf gevraagd om de Bonzo Dog Band een keer in de Magic Mystery Tour te laten optreden. Dus vandaar, toen zijn ze een beetje bekend geworden, zijn ze ook wat meer platen gaan uitbrengen. Een leuk nummer van het clowneske is toch wel de Bonzo Dog Band met Canyons of Your Mind. Hier komt het. This is the B-side of our single, Sports Fans. Hope it makes you sick. Oh, <laughs> oh yes. I really mean that. Honestly, we're very nice chaps, really. In the canyons of your mind I will wander through your brain To the ventricles of your heart I'm in love with you again Cross the mountains of your chest I will stick a Union Jack To the forest of your cheetah Through the holes in your string bag Never it. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. My dog and my cardboard colored dreams Once again I hear your love. Yes, yes, I kiss your perfume hair. But she's not there. The sweet essence of giraffe. And it's time I call your name. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh how it hurt. In the wardrobe of my soul. In the section labeled shirts. Ah! Ah! Ah! Oh, I can't get it together. Do you mean it? I mean it. Ja, leuke Alp is dat. Wel een hele oude. Ja, 1968 allemaal. En inderdaad, er staat geen enkel nummer van uh, de Bonze Doc Doodle Band in de top 2000. Dus uh, zo, jammer. Zonder, zo jammer, zo jammer. <laughs> Misschien moeten we een schaduw 2001. <laughs> ja, nee, nee, nee, nee. Ja, er zijn zoveel beauties van nummers. Ja, ja dat is denk ik het grote probleem. Er is te veel ja. mooie muziek inderdaad. Ja. Ja. En we zijn niet allemaal hetzelfde, dus iedereen vindt uh, wat anders mooi. Dus, uh, ja, ja ik, zie, ik heb er ook platen in staan dat ik denk van, nou... Ja. Ah. Ja. Ah. nou gelukkig ah. maar, iedereen heeft ah. zijn smaak natuurlijk, dus uh, dat blijft ja. het leuke. ja. ja. ja. Helemaal goed. Um, even kijken. Jo, we zijn al bijna al weer aan het eind. Nou, ik ja. heb nog een, een mooi nummer van uh, The Cream, een badge, geschreven door Eric Clapton en George Harrison. En vind ik eigenlijk moet wel in de top 2000's. Luister maar. Told you about the swans that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 Om in de top 2000 ja. te komen. Hè? Ja, het strand. Een mooie samenvatting van ons mooie strand. Ja, Ja, ja geweldig nummer. Ja. Dus misschien ja. toch maar eens oproepen, hè? burgemeester. Ja. Gaat u zingen misschien uh, krijgen we zo de mensen in beweging. Huh? Ja. Ja. ja, ja, geweldig. Ja. Mooi, hè? ja. Nu heel wat anders. Sandy Short, Girl Don't Come. Volgens jou moet hij ook in de top 2000. Ja? ja? ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik ken het eigenlijk ook niet. Nee. There Dat You have a date for your best date tonight Some distant bells chime The time rolls on, those minutes fly by. You wanna go, but just to try, guy. You wanna see her, you wanna see her, oh yeah. So you wait, you wait and wait. Girl, don't come.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 Ze. Ja. <laughs> Ik dacht, dit is de muziek, draait nog. Ja. Maar. Ik wil uh, iedereen een hele fijne dag nog wensen. En uh, geniet nog eventjes ervan. En, ja, het is mooi weer buiten. Het uh, is mooi weer, weer ja. buiten. Het is heerlijk ja. om aan het strand even te lopen. Ja. Uh, om vier uur komt een nieuwjaarsuitzending van ZFM. Ja. En dan komt de burgemeester zijn uh, nieuwjaarsgroet uitspreken. Kijk, kijk. Ja. Dus geniet van deze dag... En uh, wij zijn de volgende week vrijdag weer. Ja, gezellig. Doen we het weer. Oké, okay. tot ziens. Tot, tot volgende week. Tot volgende week.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 Just before you draw your terminal breath. GFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voor